Een van jullie liep een gebroken arm op en een van die Amerikanen kreeg een kogel in zijn been. Ik had een loodje plaats aan de overkant van de rivier. Zo? Dus de Amerikanen hebben u ook in de gaten. Het moet wel iets heel belangrijks zijn wat professor Merck bij zich heeft. En wat wilt u ermee? Ik kom het halen. Gewoon halen? Gewoon halen, McCready. Hm? Ik weet wie u bent, hoort u wel? Ik weet trouwens ook wie alle anderen hier zijn: mevrouw Hansen, dokter Harding, professor Merk, en natuurlijk mevrouw Merk. En waarom denkt u dat professor Merk u iets zal geven? Ik dacht zo dat hij wel wat over zou hebben voor de veiligheid van zijn dochter. Is dat een regiment? <laughs> Het is te merken dat u geen tacticus bent, professor Merk. Maar meneer Macready, hier begrijpt mij wel. Over vijf... nee... 24 minuten om. Goed. Vertelt u me dan maar wat jullie Tsjechen zo graaf van professor Merk willen hebben. Doe nou niet zo dom, McCready. Hij heeft in Stockholm gekletst. Hij heeft ontdekt wat er in zijn vaders papieren stond en waar die waren. En dat heeft hij aan Zweedse vrienden van hem verteld... U weet toch wel dat wetenschapsmensen geen geheimen kunnen bewaren? Maar toen hij besefte wat hij precies had gezegd... kon hij zijn tong wel afbijten en ging hij naar Engeland terug. Mm -hmm. Gaat u verder? Inmiddels was het te laat. Het geheim was openbaar gemaakt. Niets verplaatst zich zo snel als het nieuws van een doorbraak op technisch wetenschappelijk gebied... Leerden geloven graag dat ideeën het hele mensdom toebehoren. En zo deed het Niels de Ronde in Zweden... ...en drong verder door in Duitsland en Tsjechoslowakije. En de Verenigde Staten, laten we Ankel Sem niet vergeten. Iedereen kent de reputatie van de oude merken. En iedereen kent zijn geschiedenis. Het vermoeden bestaat dat hij zijn papieren ergens veilig heeft willen opbergen. Uw gedrag geeft ons aanleiding te denken dat hij ze ergens in Noord-Finland heeft begraven. Of laten begraven. Dus was het zoals gezegd, een speurtocht naar de verborgen schat. En jullie hebben een kaart met een kruis erop, of iets van die strekking. En die kom ik halen. En nu denkt u dat wij die kaart, als die bestaat, zomaar aan u zullen afstaan? We verspillen uw waardevolle tijd, meneer Macready. <tus> We zullen erover stemmen. Dokter Haring? Volgens mij bluft hij. En u, professor Merk? Ja, ik kan niet alleen voor mezelf spreken. Van mij mag hij hebben wat hij hebben wil. Heel wijs van u. Mond houden. Ja? Ik ben tegen. En wat zeg jij, Lin? Nou, wie zwijgt stem toe? Nou, het ziet er uit dat ik de beslissende stem heb. Want uw stem telt niet mee, meneer Schmid. Dat komt nog wel. Want, ziet u... mijn stemmen staan daar buiten. Verdomme. Als dat mens van heeft niet was thuisgekomen met haar boodschappen... en had geëist dat we bleven thee drinken... dan hadden we de bus niet gemist. Ik heb hem niet even vast te houden. Vijf minuten maar. Niet meer. Vijf stomme minuten. Ach, dat is boffen. Kijk, die greppen langs de weg. Hier blijven wij voorlopig. Waarom hier? Doe nou niet zo dom, Ian. Die fabrieksuniformen van ons en die blootliggende pijpen, die gaan mooi samen. Het is maar goed dat de dagploeg al naar huis is. Zo, jij springt in dat gat. En zorg dat je niet opvalt. Oh, heel leuk. Heb jij een beter idee? Uh, kunnen we niet naar dat weegstaande huis waar Tarmo de kruiwagen had neergezet? Dan houden we ons zo lang schuil in de kelder. De hele nacht? Als die grenswachter twee koppen te kort komen in de bus. konden we tabellen eens knap en oud krijgen. Daar het u weer gelijk in. Maar er gaat ook een trein van hier naar Imatra. Kunnen we niet meeliften? Geen schijn van kans. De spoorwegpolitie is berucht efficiënt. Kijk uit, wat is er dan? Smeer eens. Hij komt recht op ons af. Controleer die pijp en vertel me wat je ziet. Ja. Nou, ik zie nergens een barst of zo. Ja, moet er toch ergens barsten zitten? Nou, ja, ik zie er niet één. Nou, dan kunnen we nog maar één ding doen: een rooktest. Ach, uh, goedenavond, kameraad. Over werk? Ja, ik moet altijd werken als er wat misgaat. Is het dit niet, dan is het dat. Ze moeten mij altijd hebben. Zo. Uh, wat dient dit voor? Uh, afvoer voor de nieuwe fabriek aan de overkant. De afvoer van een papierfabriek kan toch nooit in zo'n pijpje? Nee, maar <laughs> dit is ook niet de hoofdafvoer, ziet u. Nee, dit is de huishoudelijke afvoer. Ah, het lek zit misschien wel in de fabriek zelf. Ah, straks moet ik nog binnen gaan zoeken. Nou, u hebt wel hard voor de zaak, hè? Hoe denkt u dat ik het zo ver gebracht heb? Moet je zo'n broekje nou zien? Kamerad, hè? Die brengt het nooit tot inspecteur, al wordt u honderd. Steek nooit een vinger uit, tenzij op bevel. Nou kom op, niks nut. Gaan we in de fabriek kijken. Neem je kruiwagen mee en je schop, want die hebben we misschien nodig. Ach, jee, je, dat bedenk ik mij opeens iets. Oh ja, kamerad. Ja. Wat dan? Ja, de wacht laat ons er misschien niet in. Ziet u, ik heb de benodigde papieren niet bij me. Want wij hadden gedacht, het lek zit hier buiten in de weg. He? Ik ga wel even met u mee. Laat u maar met hem praten. Dan komt het wel in orde. Zult u zien. Ja, dat zou heel vriendelijk van u zijn, kameraad. Ga nou, hierin. Kom op. De... Als je niet telkens op documenten hoeft te wachten... ben je veel eerder klaar met je reparatie ook he? Had het nog eer? Nou, voor een half zachte lui opdonder als ik mag... ...ik dacht ik het niet eens mokken. Ja, nou ja sorry. Hè. Maar je bent er mee me eens dat het werkte. Op deze manier kon ik het woord blijven. Doen. We zijn er bijna. Ik mag hopen dat dit nieuwe plannetje voor nu ook zo goed werkt. Gelukkig dachten die twee idioten allebei dat we echt werklaar waren. We zijn er bijna. Oh, kijk, de grenswacht heeft ons al gezien. Onthoud goed dat jij geen Russisch spreekt. Voor een vin uit jouw milieu zou dat niet ongebruikelijk zijn. <laughs> Ik spreek geen woord vins ook en dat is helemaal verdomd ongebruikelijk. Ga je je mond, goed, hè. En als het niet anders kan, dan spreek je maar Zweeds. Ho! U kunt niet verder! Uh, goedenavond. Heeft de chauffeur van de bus u niet gezegd dat we nog zouden komen? Die suffet is zonder ons vertrokken. Oh, maar, uh, waar komen jullie dan in godsnaam nog vandaan? Uh. Papierfabriek. Papier? Ja, ja, ja, we moesten deze papieren allemaal nog ophalen voor de baas in Imatra. We konden ze niet meteen vinden en uh, toen we weer naar buiten kwamen, was de bus zonder ons vertrokken. Wat zijn dat allemaal voor papieren? Uh, bouwtekeningen voor machines, berekeningen. Kijk toe zelf maar. Hmm. En waarom moet dat naar Imatra? Ze moeten gewijzigd worden. Altijd hetzelfde. Zijn het allemaal, dit soort papieren? Oh, kijk u maar rustig, ze liggen op de vloer. Wat, wat is dit hier? Ah. Dat, dat lijkt wel een schoolschrift. Oh, oh, dat, dat staat vol wiskundige vergelijkingen. Ik snap er zelf de helft niet van. Ah. Ja. Vertel eens, hebben jullie pasjes? Uh, ja, ja, natuurlijk hebben we Laten maar eens zien. Simo? Huh? Simo? Ja, deze kameraad wil graag je pasje even zien. Ja, ja, oh, die, zegt, die zegt ook niet veel, die maat van u. Um, hij is niet helemaal goed. Ik heb het nee. er net ook al met die agent over gehad. Nee. <laughs> dus hij mag de kruiwagen duwen. <laughs> <laughs> <laughs> nou, in de bus hadden ze inderdaad twee koppen tekort. Ja, ik zei u toch al... Maar de chauffeur zei niks over een kruiwagen vol papieren. Uh, nou ja, je kan niet altijd aan alles denken. Huh? Ja. ja, dat is wel. Nou, jullie pasjes zijn in orde zo te zien. Door laten maar zijn. Zon. Gaat u maar. U hebt nog iets minder dan een minuut, meneer MacReady. Ik heb geen haast. Diana, Pardon? zie je iets bewegen buiten? Nee. Nee, ik denk dat die bluft. En aan uw kant, professor Merrick? Huh? Uh. <coughs> nee. Nee, niks te zien. Volgens mij probeert u ons te slim af te zijn, meneer Schmid. Het zou natuurlijk de mop van het jaar zijn... als u daar buiten maar één mannetje had. Als u nog een paar seconden wacht... zult u zien wie er het laatst lacht. Er slaapt daar buiten iemand rond. Mark, daar... Oh, liggen! Liggen, zeg ik! Verdomme. Minstens drie. Zeven man. Met mij mee acht. Wat vindt u, meneer MacReady? Telt mijn stem nu mee? Macht groeit uit de loop van een geweer, meneer Schmid. En uw lopen zijn vruchtbaarder dan de onze. Een verstandige beslissing. Zo, al uw wapens op tafel graag. Hm? Ja. Zo. Ik zal mijn vrienden even gaan zeggen... dat u hebt besloten mee te werken. Oh. Uh, MacReady. Wat gebeurt er nu? Tijd trekken. Laten we ja. hopen dat ja. Kelly en Armstrong opschieten... met hun kwijt in Zwittogorst. Hij ja, komt weer binnen. Ja. Mooi. Waar is die kaart of wat het zijn mag? Geeft u hem maar, professor Merck. Ja. Is dat alles? Ja, dat is alles, hè. Die getallen zijn coördinaten, uitgedrukt in graden van een cirkelboog. Als u een meer, een heuvel en een kloof in het reservaat kunt vinden... die precies zo ten opzichte van elkaar liggen, dan hebt u het probleem opgelost. Ik kan niet zeggen dat ik u meer geluk toewens dan wij gehaald hebben. Veel is het niet. Dit is een fotocopie. Het origineel is gepikt. Onze vriend hier heeft er nog een buil van op zijn hoofd. Dus dat waren jullie niet. Dat lijkt me wel duidelijk. Amerikanen? Volgens mij niet. Maar volgens mij wel. Ze zijn niet hier. Wie weet zijn ze weer teruggegaan naar Kevo. Misschien. Oké, okay. u blijft hier in deze hut. Als u probeert te ontvluchten, wordt u neergeschoten. Hoe lang wilt u dat we hier blijven zitten? Zolang als ik nodig acht. Maar we kunnen niet zonder water. Goed. Professor Merrick en Dr. Harding gaan nu water halen. Hey, maar he, hoe, ja. hoe, hoe weten we nou wanneer het veilig is om de hut uit te komen? Dat weet u niet, professor Merrick. U zult het erop moeten wagen. Hm. U hebt geluisterd naar het vierde deel... van De Koordansers. Een hoorspelserie in vijf delen... geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Patricia Mees. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. U hoorde Hans Karstenberg als Kerry. Ab Abspoel als Armstrong. Kees van Ooyen... Lassie en Schmid. Hans Hoekman... Heikie en een agent. Edmond Klassen... Dr. Harding, Hans Vierman was Giles Dennison, Maria Lindes, Diana Hansen, Teunke de Klerk, Lynn Merrick, Paul van der Lek, Macready en Joop van den Donk, een grenswacht. Technische realisatie, André Janssen en Bram Hengeveld. Ter regie had, Hero Muller.